We zijn de volle maan en we zijn We we zijn we والله الله. القول حتى حتى أهل نحن الذين بنينا من جماد سقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره en daarom in deze korte de aflevering over de aflevering Wanneer wij spreken over akhlaaq, dan denken wij onmiddellijk aan de verkrachte betekenis van akhlaaq. Hoe dat sofis en telefis en tablighis en andere jamaat uh, d'Allah, uh, dwalende groeperingen deze betekenis, de, de, de, de, het woord akhlaaq, helemaal hebben verdraaid. Als wij zeggen achhlaaq, dan denkt onmiddellijk iemand aan subhanallah, ik moet compromis laten in mijn dien, ik moet mezelf laten beledigen en vernederen, ik moet mezelf laten... Uh, uh, behandelen als een stuk vuil en ik moet altijd blijven glimlachen naar alles in iedereen en dat is de betekenis nu dat mensen hebben gekregen van akhlaq. en het is spijtig om te zeggen dat heel veel praktiserende broeders je ziet de Akida, mashallah de menhej mashallah, maar je ziet niks van de profeet sallallahu alaihi wasallam. en dat is een mosiba en dat is een, en, dat is een, en, dat is een en daarom wil ik inshaAllah vandaag een beetje spreken over akhlaq. Natuurlijk als nasiha voor mij en voor mezelf en dan nasiha voor de broeders en voor de luisteraars om even na te denken over hoe wij bezig zijn en hoe wij omgaan met de mensen, zowel de kuffar als de moslims, hoe wij met hen moeten omgaan. Het is waar dat onze aqida is gebouwd op wala walbara, alwala liallahi wal rasoolihi wal mu'mineen, de wala, de alliantie en de liefde voor Allah, zijn boodschappen en de gelovigen, walbara en het distancieren en verwerpen van hun kuffar wal kafirin. Van, de van het ongeloof en de ongelovige. we moeten nog steeds rekening houden met de akhlaaq. Hoe gaan we ermee om? Tayyip, als we gaan kijken naar akhlaaq. Akhlaaq is iets dat komt uit de nefs van een persoon. De ziel van een persoon. De akhlaaq is een vrucht van de ziel. Hoe een persoon in elkaar steekt, hoe zijn karakter is, is gebaseerd op zijn ziel. En natuurlijk zijn lichaam, zijn godsdienst... Daar vloeit alles uit van achlaak. Een nefs, imam al-tabari in zijn tafsir van surat Yusuf salam, uh, heeft hij in zijn tafsir gesproken over de nefs. hij heeft gezegd er zijn drie soorten nefs bij een moslim. En welke drie soorten zijn er? En die drie soorten komen alle, alle drie voor in de Koran. De allereerste is een nefs al amala -so. de, uh, de ziel de ziel die die de nefs zijn dus die ziel die oproept of die die de de persoon oproept naar het slecht of naar het kwaade. en nefs zal ammara zoals in de Yusuf zelf. Allah subhanahu wa taala zegt in de 43e ayat. Allah subhanahu wa taala zegt wa ma ubriu uh, nafsi inna nafsa la ammara toen uh, illa man rahima Rabbi inna Rabbi inna Rabbi ghafur al rahima. Allah subhanahu wa taala zegt dadelijk uh, ik uh, ik ga mijn, mijn nefs, mijn ziel, niet vrij spreken. En had dat als al Ik ga mijn, ziel, niet, mijn, mijn nefs niet vrijspreken, omdat de nefs oproept tot het slechte. Illa ma rahima rabbi, enkel degene die Allah subhanahu wa taala heeft, heeft, heeft ge, waarmee dat Allah subhanahu wa taala barmhartig is. Uh, Inna rabbi, gafor rahima en mijn heer is de meest genadige genadevolle en de meest barmhartige. Jij niet, yani de nefs roept altijd op tot, tot het zichten. De ziel roept altijd op tot het zichten. En daarom moeten wij onze nefs bestrijden en onderdrukken. En we hebben toch in, in vorige, vorige halakat gesproken over jihad de Het bestrijden van uw nefs. En dan bespreken we over deze zaak. Hoe wij onze nefs moeten bestrijden. En zelfs in akhlaq. Subhanallah, als we kijken. Bijvoorbeeld, we zijn in street da'wa. In ons geval dan bijvoorbeeld. Of uh, gewoon. Op stap en dan doen we da'wah of wij geven nasiha aan mensen. En vaak komen mensen tegen die niet akkoord zijn. Die niet akkoord zijn. Zeggen van nee, jullie zijn fout. Bijvoorbeeld, jullie zijn fout bezig. Natuurlijk, er komt nooit een daliel uit de bus. Dat weten we allemaal, alhamdulillah. Maar hij zegt, ik ben niet akkoord mee. Helemaal niet. En dan, subhanallah, zie je bepaalde broeders heel raar reageren. Terwijl iedereen weet, zowel moslims als kuffar, Er is niemand die twijfelt aan het feit... Dat degene die kwaad wordt, is in de zwakke positie. Als iemand kwaad wordt in een, dialog, in een discussie. Degene die kwaad wordt, is meestal degene die niks heeft. Of die geen argument heeft. Kijken naar die Kofar Wilders, uh, dat zijn nu de extreme voorbeelden die ik geef, Wilders, De Winter. Als je met hem in discussie gaat, hij moet je beledigen. Om je kwaad te maken, om je te denigreren, om je razend te maken, omdat hij toch niks anders heeft. Hij heeft geen argument om je te weerleggen, dus probeert hij je kwaad te maken om je dat te weerleggen. Zo werken de kofaren, omdat zij weten dat zij geen argumenten hebben. Als wij met Telefie spreken of als wij met een of andere dwalende spreken, waarom zouden wij degene zijn die moeten kwaad worden? Prima, ja, bit met met zo wat. En dan vragen we zelfs Allah subhanahu wa ta'ala om hem te verzamelen met met dat het Iemand zegt nee, ik ben democraat, laat hem democraat zijn. Ja, niet zijn wij de verantwoordelijke voor die persoon om hem in het paradijs te krijgen of in de hel te krijgen? Wel met Rasool in De, de boodschap overbrengen. Ik ga met het huzje doen. En helaas, meer is het niet. Er is geen reden om kwaad te worden. Of bijvoorbeeld, wij moeten bijvoorbeeld. en dat is een groot probleem. Bij veel jongeren, bij de praktiserende broeder is dat een groot probleem. Hij ziet een het het allereerst dat hij doet, hij begint met het vervloeken, en ik vraag jullie bij Allah subhanahu wa ta'ala, geef mij één naam, of geef mij één voorbeeld, van een zuster, die zwaar mutabarrijja was, die haar winkbrauwen epileerde, geen hijab had, dikoté, miner alles erop en daaraan, en doordat een moslim met een baard heeft beledigd, en vernederd en vervloekt op straat, heeft hij gezegd: Subhanallah, he's got a point. En vanaf nu ga ik mijn niqab draaien. Geef mij één voorbeeld van zo iemand. Geef hem staan. Come on. Ofwel moet dat echt wel een naïeve ding een zijn om zoiets zo te accepteren. Dat is niet de manier waarop dat je met mensen spreekt. Wij hebben zeggen: Aou de Billah. En dat is een fout begrip van, van, van, van zelfs tewheed. Dat is een verkeerd begrip van La ilaha illallah. Wallah i'adim. De studenten van Mohammed bin Abdullah, toen hij tegen hen zei, een man heeft een kip geslacht voor iets anders dan Allah, subhanahu wa ta'ala, werd ze razend. Maar zei, Mohim, het kon er nog door. Maar toen hij zei, iemand heeft overspel gepleegd met zijn moeder, ze begon hem te vervloeken, en wie is hij, en waar is hij, Allah, mojrim. En hun reactie voor degene die overspel met zijn moeder had, was tien keer erger dan degene die shirk heeft gepleegd, en die, die voor iets anders dan Allah heeft geslacht en dat is ook de realiteit van heel veel broedersdag van vandaag hij ziet de hij vindt dat de ergste zaak dat er bestaat in democratie en wereldwijde uh, koffer en shirk, dat is geen probleem dat is subhanallah die shidda die, die shidda dat we hebben tegenover onze moslims de gratgeschoren moslims of de moslima's die geen hijab hebben of een derby of zelfs tegen een homo, bij manier van spreken, moslim natuurlijk, euh, zelfs tegen die shit in zijn geval probeer die uitlaatklip te gebruiken tegen de koffer, tegen de moslimgenen, Probeer die te gebruiken tegen de wereldwijde koffer die dat onze moslims ziet bombarderen. Wij hebben toch de betoging gehad aan de Marokkaanse ambassade, waren wij er mee duizenden, helemaal ver van. Waarom? Geert inshallah nieuwe doodstoor, geert inshallah er is een nieuwe grondwet en die 10.000 moslims die gevangen zijn, heewa mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem bevrijden, wassalamu alaikum. Ajeeb. Wat is dat voor een begrip? Als je toch zo hard bent en toch zoveel ghira hebt voor de sunnah en toch zoveel ghira hebt voor de niqab en de khimar waarom ga je dan niet kwaad worden voor het systeem dat dat toelaat? ونسوي زانتو كلامه إيه ؟ زاد الإدربستان المونكر الفرعي المونكر الأساسي المونكر الفرعي الزنا الفساد التبرج الخمر بس المونكر الفرعي إن المونكر الأساسي يصير شرك إن الكفر يسأسف كوان صاد وبردة إن رازن صاد وبردة طال ممتاز we moeten de rahma hebben met onze moslims. Als we zien dat een zuster moet berregen wallahi we moeten, moeten medelijden hebben met haar. Als we zien dat een broeder dwalend is, we moeten medelijden hebben met hem. En ik heb toch verschillende keren gezegd: woon, Wees niet blij voor de dwaling van anderen. Wallahi, wees er niet blij om. Wees niet blij daarom. Want morgen kan iemand van ons daar zijn. Jullie kennen allemaal Sheikh El-Fizazi, de Sheikh van de Mashaik voor beta'out al-jihad al-wala al bara democratie acht jaar beproeving, kijk hoe hij er nu uitziet. Kijk hoe hij er nu uitziet. Niemand die hem respecteert omdat hij zijn rug heeft gekeerd en zijn rug heeft gekeerd. En dat kan iedereen zijn. Dus vraag Allah subhanahu wa ta'ala om vast en zeggen alhamdulillah, de met al islam. En zeker hem de niet met al Alhamdulillah dat Allah subhanahu wa ta'ala de niet heeft gegeven om praktiserend te zijn. Want het kan goed zijn dat we nu zeggen van ja, die mensen zijn dwalend, die mensen zijn dit, die mensen zijn dit. Maar het kan goed zijn dat jij vorig jaar tussen hun was. Een broeder die we allemaal kennen was toch vijf jaar met televisie. En hij vertelt ons al vijf jaar dat hij heeft gezeten met televisie. Aviv. Tayyib, euh, zeg maar nu alhamdulillah dat deze broeder de juiste aqidah in mijn heeft leren kennen. En alhamdulillah, dat die broeder is teruggekeerd naar ons. Dat is de bedoeling uiteindelijk. De bedoeling is dat de umma terugkeert naar de dien. Waarom zouden we anders de da'wah doen? Waarom zouden we anders Amr bil Maruf en Heer en doen? Waarom zouden we anders die betogingen doen en al dat lawaai maken voor onze umma? Is het toch niet om onze umma te verdedigen? En dat is tenakud. In het Arabisch noemen ze dat tenakud. Tegenstrijdigheden. Aan de ene kant doe je alles om je umma te verdedigen en te beschermen. En aan de andere kant ben yani je nee niet normaal hard met jouw ommen en heb je geen enkel akhlaat van de profeet sallam in jouw Ajib, wat is dat voor tegenstrijdigheden? Daarom moeten we ook onze nifs onderdrukken. Zoals ik zei, de nefs al-Ammaratoub <affects> is de tweede categorie die, ima die imam al-Tabari heeft, heeft gebruikt is de nefs al lawam De nefs al lawam en dat betekent de nufs, de ziel die zichzelf bekritiseert. Ach, ik Ik moet al later eens even aan de laptop, inshallah, die gaat uitvallen. En de nufs die oproept tot. Uh, de, de nufs die, oh, die kritiek uit op, op de persoon in kwestie. En iedereen kind, uh, de kind. zeg maar. Iedereen kind, de. iedereen kind, de. Eien wala opsimo in nevsillouwame. En al-Hasan rahimahullah basar al-Allah heeft gezegd over dit. Hij He heeft gezegd: Een gelovige is iemand die constant zichzelf bekritiseert. Heb ik dat goed gedaan? Heb ik dat juist gedaan? Waarom heb ik dat gedaan? Ik had dat beter niet zo gedaan. En niet hij bekritiseert zichzelf. En nevsillouwame. En dat is de tweede fase. Deze tweede fase een nafsel lawama ataanlik de derde de derde de derde soort is een nafsel mutma'inna de de de de nafsel al mutma'inna betekent de de de ziel dat rust heeft dat in vrede is Surah Al Fajr Surah Al Fajr ya al mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya fadhkhuli fi ibadi wadkhuli jannati en dit gaat en mogen Allah, subhanahu wa ta'ala, ons allemaal tot deze doen horen. Amen. De nefs die in vrede is. Ibn Abbas, radiallahu anhu, heeft gezegd over deze ayah. Hij zei, het is de, de vreedzame en, rustige, de, de vreedzame en rustige, de rustige ziel van een gelovige. En een gelovige die is rustig. Haadi. Kunnen jullie jullie voorstellen dat de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Constant kwaad was, constant explosief was. Kunnen jullie voorstellen dat de Profeet Sallallahu wa sallam, als een vulkaan was, die, die, constant, die, die op, bij elk ding uitbarst uh, als een vulkaan? Zo was de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. De Profeet Sallallahu Alaihi iets gekend over hem. Zoals hij inshaAllah en hij zegt, de Koran. Zijn akhlaq was de Koran. Hij was rustig. Hij was kalm. In alle situaties was hij kalm. Tenzij de, de, de, de richten van Allah subhanahu wa ta'ala worden geschonden, dan wordt hij kwaad. En dan is er niemand die hem kan tegenhouden. Welijken, de profeet sallallahu al, was een, een vreedzame rustige man. De profeet sallallahu is al, was niet explosief. En de ikhwan, wallahi, dat is een gisla van de jahiliyya. Dat, dat is nog een, een, een eigenschap van de jahiliyya. Mensen die explosief zijn. Voor het minste springt hij op zijn paard. Direct, onmiddellijk. En Wallahi, dat is een enorme fout. En ik gewoon Wallahi mijn naseha, en specifiek voor de broeders die soms meegaan naar de dawa of soms meegaan naar, uh, naar onze acties. Als je van jezelf weet dat je jezelf niet kan inhouden. Als je van jezelf weet dat je explosief bent en dat je een probleem hebt. Ja, je ga jezelf dan verbeteren. Wallahi radeem. Koran, istighfar, adkar. Ik ga je zullen verbeteren want je hebt een probleem. Want, wallahi, de akhlaq van de profeet, sallallahu alaihi wasallam) is helemaal niet zo. En zijn we ahel alleen maar met een baard en een kamies? Zijn we ahel soen alleen maar om tegen democratie te roepen? Helemaal niet. Wallahi, ik kan zelfs verder. Een moslim die praktiseert een baard heeft en een kamis heeft en, hij, heeft een, en hij, heeft, hij onderhoudt zijn gebeden en hij, hij vast uh, maandag en donderdag en Allah hij kent de koran van buiten maar hij heeft geen akhlaq zijn islam is niet perfect, zijn uh, islam is niet compleet die man heeft een probleem want hij heeft de islam niet goed begrepen of hij heeft hij de islam omgekeerd begrepen ja nee subhanallah wij zijn, zijn praktiserende moslims maar in onze buren zijn we de ergste met onze vrienden zijn we de ergste. Met onze broeders zijn we de ergste. Met onze echtgenoten zijn we de ergste. Met onze tegenstanders zijn we de ergste. Zelfs met de tegenstanders, de profeet is zelfs zelf met de tegenstanders had hij een bepaalde achla. Zelfs met de tegenstanders. Zelfs met de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala, had de profeet sallallahu alaihi bepaalde achla en had hij een bepaalde manier van door te doen tegen. Ik zeg niet dat hij, dat hij Gandhi was dat hij dat hij gewoon zichzelf niet doet, verre van. Maar hij had zelfs een code, een gedragscode, zelfs tegen de koffer. Zelfs tegen de vijanden van Allah. En waar zijn wij? Herkennen wij onszelf in die zaken? Verre van zelfs. We moeten ons eigen leren kritiek geven. We moeten ons eigen leren op, op ons plaats zetten. En daarom ik ik begon met deze drie, drie soorten nifs. Omdat de nifs drie stappen heeft. Zoals de maar zeggen... En Imam Tabari heeft dat ook gezegd: dat de nifs, wij beginnen altijd met een nifs al ammara al Dat is de standaard. Of dat is waar elke mens mee kent. Dan gaan we naar een nifs al Maar dat is de tweede stap. De nifs die kritiek geeft. En dan, bij idnillah, komen we uit op een nifs al-Mutma'inna. De nifs die in vrede is. En hoe komt het dat de nifs vrede vindt? Zoals de ulama zeggen, waaronder Abu Qatada radiallahu anhu. Hij zegt, die nefs dat vrede vindt, of die nefs al-motma'inna, hoe komt hij aan die tam'inna? Hoe komt hij aan die vrede? Omdat die nefs het juiste begrip heeft geleerd van tawhid. Omdat die nefs de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa taala heeft begrepen en geïmplementeerd. Wij als wij spreken zeggen we altijd, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Muntaqim, tayyib Al-Gafoor, Al-Rahim, al-Ghafor Rahim, El-Henan, El-Man, moeten we die zaken niet toepassen. En de magviren van Allah subhanahu wa ta'ala, de Rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. En moeten we deze namen en eigenschappen niet aanvaarden en proberen toe te passen in ons leven? Dat is toch te heet. Zah. Waarom doen we dat dan niet? Wat is ons probleem dan? Daarom gewoon, dat is een heel belangrijke zaak. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, en dat is een hadith bij Abu Dawood, een hadith sahih bij Abu Dawood. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, zei, een persoon kan het niveau bereiken van iemand die, dag, die heel de nacht uh, biedt en elke dag vast door zijn goede akhlaq. Dat is de profeet sallallahu alaihi wa sallam, die spreekt. We kunnen het niveau bereiken van iemand die heel het, heel het jaar door vast, heel de nacht biedt, elke dag. Door welke? Door goede akhlaak. Goede akhlaak. En we weten allemaal wat akhlaak betekent: omgaan met de anderen. Hoe dat wij spreken. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam wordt over hem gezegd: Me keine fahisha, wala mutafahishan. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam ha, ha was niet vulgair en hij accepteerde geen vulgariteiten. Kunnen wij dat terugvinden? Wallahi, soms hoor praktiserende broeders bepaalde uitspraken doen, dat ik zie van wow, Keef, wat voor uitspraken zijn dat Wat voor uitspraken zijn dat Weet jullie nog toen als we naar Beno Benar zijn gegaan, die Allah, qaitalahullah, er waren toch jongeren daar en er waren, ook, er waren ook heel wat praktiserende mensen. Hebben jullie gehoord wat voor uitspraken dat er werden gedaan? We gaan die broeders niet bekritiseren, alhamdulillah ze zijn gekomen voor de nosra van de profeet voor alle duidelijkheid, alhamdulillah maar hoe kan een moslim het in zijn hoofd halen om zulke vulgariteiten te zeggen ja, nee, subhanallah ongelooflijk waar is de praktisatie dan? waar is dan de sunnah of kalaas, dan keren we even terug de we gaat terug naar jahilië. Safi, we zijn terug naar jahilië. jahiliyya gekeerd we gaan niet meer islam even opzij zetten islam is geen mantel Islam is geen mantel dat je aandoet wanneer dat je uitkomt en uitdoet wanneer dat je uitkomt. Islam neem je volledig. Ud silmi, kaafa. Neem de islam volledig. Niet selectief. We zijn geen televisie die zeggen uh, er komt een leger binnen, die stormen binnen bij mij thuis, die verkrachten mijn vrouw voor mijn ogen. Subhanallah, ach, ik ga naar de ulemaat bellen om te vragen wat ik moet doen. Niet overdrijven. We zijn geen homo's. Alhamdulillah, we zijn mannen maar aan de andere kant moeten we ook niet overdrijven shit dat altijd overal ik heb een nasiha gekregen een grappige nasiha en die zei assalamu alaikum mag ik een kleine nasiha geven, een kleine raad geven probeer meer te glimlachen in jullie video's omdat er soms broeders bij zijn die ze altijd vies altijd kwaad en alhamdulillah, Meestal onze video's hebben te maken met zaken die schrijnend zijn en die pijnlijk zijn. Maar een glimlach kost niet veel. Een glimlach in die hadith dat heel veel tablier is gebruiken. De standaard tablieren hadith. Een glimlach in de aangezicht van je broeder is een sadaqa. Maar die hadith klopt wel. Dat is wel zo. Assalamu alaikum. Of schussalaam bijna, kom zeg salam tegen elkaar. glimlachen. Dat kost niks. En dat doe je niks. Om te je naar een moslim. Zeg maar niet om zeggen tegen een moslim. Als een moslim kritiek heeft tegen u, probeer die kritiek te over je hoofd te laten gaan. Als dat, als dat kritiek is die gegrond is, dan moet je aanvaarden. En als dat kritiek is, gewoon om kritiek te geven, dan ga je inshallah. De profeet Sassum zei dat wij zullen verdeeld worden in 73 groeperingen. 72 in de hel en 1 in het paradijs. Denken wij nu echt dat, er, dat iedereen met ons akkoord gaat zijn? Denken we, dromen ervan dat er een dag zou komen, dat heel de oma zou zeggen, mijn jullie zijn goed bezig. Olaje, dat zou nooit gebeuren. Degene die, die, illusie, die zichzelf die illusie uh, uh, maakt, en die is echt maar verkeerd bezig, die moet maar uh, veranderen van, uh, van groep. De Sofies, misschien, ik denk dat heel veel mensen met hun akkoord zou, zouden zijn. Maar waarom? Je weet wel. Net Taden Enkelia goed worden Sarah. het tabbe Amilaton. Ze zullen niet tevreden met jou zijn tot je zoals hen wordt. Dus. Uh, degene die iedereen tevreden stelt die heeft een probleem met zijn iman, dat weten wij we allemaal alhamdulillah Ikhwan wat betreft de akhlaq, akhlaq zijn, zijn, zijn is iets dat komt zoals ik zei uit twee zaken er is de nefs en er is ook het lichaam en in het lichaam kunnen we zeggen de hart het hart en de lichaamsdelen. Hoe herkennen wij de goede achlaag van het hart? Hoe herkennen wij iemand met een goede achlaag in zijn hart? Hoe herkennen wij die? We kunnen zeggen: iemand die een goede achlaag heeft, een goed hart heeft van achlaag. Die, die, die persoon is altijd vergevensgezind. Hij is eerlijk. Hij is rechtvaardig. Hij is zachtaardig met zijn broeders. Dat is een goede achlaag van het hart. Een slechte achtlaat van het hart, Wat is dat? Het tegenovergestelde. Iemand die jaloers is. Iemand die trots is met zijn zonden. Hij ja, zegt tegen mij: hij is er, nog, hij is er nog, nog trots op ook. Zoals de Fustak die hun baard scheren. Hij is een fijzig. Hij scheert zijn baard, hij is er nog trots op ook. Uh, uh, denigreren tegen de moslims. Beledigen tegen de moslims. En dat is een zaak van, die, die, die, die haat dat, gedraagt, dat gedragen wordt in het hart, dat is een mosiba. En daar moeten we onszelf van zuiveren. En mogen Allah subhanahu wa taala onze harten allemaal zuiveren. Amen. De lichaamsdelen, hoe herkennen wij een goede akhlaq in de lichaamsdelen? Een lichaamsdeel is iemand van akhlaq. Is iemand die bereid is om zijn broeders te helpen. Iemand die vrijgevig is met zijn umma. Iemand die die die mee, positief meewerkt, een positieve bijdrage levert in de omma, Dat is een positieve Achla. Iemand die zachtaardig is met zijn omma, Iemand die zachtaardig is met heel de omma. Ook al zijn er onder onze Ommen mensen die dwalend zijn, wij moeten zachtaardig zijn met hun. El, el, el, wij hebben een concept in onze dien, het tarheeb. Wat tarheeb. Wij moeten niet constant omgaan met mensen met tarheeb. En ook niet zoals tabuleer is constant het Tebleeg, hij zegt tegen jou, roken is haram. De ene is in zijn gezicht, die blaast er ook in zijn gezicht. Hij zegt, subhanallah, mashallah. Wow. Op een dag in Tebleeg was men te vertellen, hij was daar, want toen iemand heeft in zijn gezicht gespuwd. Wat heb jij gedaan? Ik zei tegen hem, Samhaq Allah, ik vergeef jou, mogen Allah jou vergeven. Come on. Niet overdrijven. Jij vertegenwoordigt de sunnah van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Die spuut in jouw gezicht en laat hem doen. Ach, hij, spuut, hij spuut in je gezicht stuur hem naar de intensieve gevallen. Dat hij wakker wordt, dat hij niet meer kan spuwen. Nee, <laughs> <laughs> <laughs> subhanallah. <laughs> Keef in het gezicht van een moslim. Laat hem in het gezicht van de winter gaan spuwen of van Geert Wilders. In het gezicht van een moslim spuwen. Hij moet trots zijn. Keef. Zoals mij, Allah, die broeder. Hij is op reis. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem zegenen in zijn reis. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala zijn kennis doen vermeerderen En mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem terugbrengen naar ons. In volledige veiligheid. Met kennis. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem de allerhoogste graad van het paradijs geven. Toen die man zei tegen hem, die televi, Hij zei tegen hem, sheikh Hussama, Wat is er dan gebeurd? Hij heeft een kleine prijs betaald van een tand. Tanden eruit. Waarom? Dat is voor de volgende keer dat je spreekt over sheikh Hussama. En nu eerlijk onder ons, gaat die persoon nog één keer in zijn leven zeggen dat Jehovah Samek Hever is tegen een moeheid? Ik denk het niet. Waarom die wil nog eten zonder liedje? Alhamdulillah. Hij wil nog in de toekomst eten zonder liedje. Die wil toch misschien nog gedelegeerd worden. Daarom, shit dan. Naam. Maar niet altijd. Dat is dan het extreme. Die man is te ver gegaan. Maar we moet ook het tariep kunnen toepassen. En uh, alhamdulillah, we hebben al verschillende keer bewezen dat het tergib ook uh, helpt. Dat we als gezegd, aardig met mensen omgaan, dat het ook helpt. Ik spreek spreken praktisch dagelijks met mensen. Weet jullie nog die ene, die ene, die, die, die dat, uh, ja, ja, ja. die ene dat, die, die ene, dat uh, de dostor van Marokko was aan het promoten. En wij zaten daar in die restaurant en wij hebben hem gebombardeerd met alles over die dostor, die, die, die. die. En ik zei, uh, we zeiden, je bent gaan stemmen, dat is een Sheikh en jij hebt dat gedaan en dat gedaan, Je moet Allah vrezen, en dat is een zonde. We hebben, hem niet, we hebben hem niet vernederd en beledigd en we hebben hem niet als een hond behandeld. Welakin, die man die heeft het echt wel door. Die man had het echt wel door. Dat die man een zware fout en blunder heeft gedaan door het gaan stemmen op die, op die, op die, op die, op die dostor van die kuiver van Marokko, van die pahoot van Marokko. En die mens moet, dat helpt ook. Aan de ene kant af en toe zacht zijn. helpt ook alhamdulillah. Dus we moeten weken en wegen. En daarom de da'wa is niet zomaar voor iedereen. En da'wa is niet iedereen doet da'wa. Zoals je bent in mij gezegd. Rahimahullah. De da'wa moet kennis hebben voor de da'wa. De moet voor de Je moet kennis over wat je spreekt. Te bijvoorbeeld. Ze gaan naar een café binnen. Iemand die heeft juist Een bakardi gedronken. Assalamu alaikum achi, je moet Allah subhanahu taala vrezen, kom met ons mee naar de moskee. Safi, die douchen, die geven hem een douche, die leren hem wat doen, die slaapt drie dagen met hen in de moskee. Yallah achi, bismillah, zeg bij hier geef bij En die moet Allah assalamu alaikum, van voor in de moskee, weet niks, Eergisteren was hij nog in cabaret Naar danseret is zien, vandaag is hij bij want aan het in de moskee. Volle moskee, die weet ik niet over wat dat hij spreekt. En dan spreekt hij over een jood dat vuilnis heeft gegooid voor de profeet. En ga kennis zoeken ook al is die in China. moet hem alle gefabriceerde hadith vertelt hij op één dag. Je moet weten over dat gaat. Ja. En hoe dat En de akhlaak komt ook met kennis. En daarom zeggen wij, kennis opdoen, ikhwan. Lees boeken. Doe kennis op. Beluister. Alhamdulillah. Nu hebben we alles. Er is geen enkele excuus om geen kennis op te doen. Lezingen. Imam Anwar al-Awlaqi. Hafezahullah. Allah. Mm -hmm. Wallahi die man als wij enkel zijn lezingen en zijn audio's beluisteren en wij luisteren echt aandachtig en notities wallah, nemen Wallahi al die man heeft een enorme kennis dat hij deelt met de Ummah er is er is genoeg kennis alhamdulillah de ikwa van Engeland alhamdulillah de ulema rabbanien er zijn er ik zeg niet ga Mahmoud al-Masri beluisteren op een iqra die dat elke dag zit te om vrouwen aan te trekken nee ik spreek over echte ulama. Die dat, uh, ulama en duaat en masheikh, al hun, hun materiaal is te vinden. Internet is gevuld. Lees. Lees boeken, doe kennis op. En wallahi, de goede akhlaq in de sabr en thabait komt met die zaken. Lees wat Sahaba radiallahu anhum hebben meegemaakt. Ibn Mas'ud radiallahu anhu was het da'wa gaan, gaan doen in de markten van Mekka. En hij heeft een blauw oog gekregen. Ze hebben hem geslagen, ze hebben hem verrot geslagen. En hij had een blauw oog. De dag daarna stond hij identiek op dezelfde plaats. Hij zei, wat ben je aan het doen? Wat was zijn antwoord? Hij zei, deze is jaloers geworden van deze. Allah al Hij zei, deze is jaloers geworden van deze. Yani, hij heeft maar één blauw oog. Hij wil de tweede ook hebben. Waarom? Omdat hij weet. Hij heeft een blauw oog gekregen. Waarom? De da'wa voor la ilahe Muhammad, al Rasulallah. Dat is een enorme zaak. En wij moeten begrijpen... Dat wanneer wij beledigd worden, wanneer wij aangevallen worden, wanneer wij gearresteerd worden, wanneer wij moeten wachten twaalf uur in het kashot wanneer we dat we doen. Dat is allemaal visabilillah. En dan moet je zeggen alhamdulillah. Want jouw zonden worden vergeven, jouw hasenaat worden verminderd bij idnillah de baraka wa ta'ala. Dus waarom zouden wij ons moeten druk maken? Waarom zouden wij moeten kwaad worden? Ik Allah subhanahu wa ta'ala, geeft je hasenaat. Waarom, waar, welke reden heb je om kwaad te worden? Er is toch geen reden? je Geert, daar moeten wij omgaan. Daarom, nasiha, inshallah, ik ga het kort houden. Maar, nasiha, ik ga het kort Wij moeten echt wel nadenken over hoe wij omgaan met onze omma En hoe wij omgaan met, met de mensen. Specifiek onze jamaa en dan natuurlijk voor, voor, voor, voor, voor de praktiserenden. Ik kan niet spreken tegen, ik kan niet spreken met iemand dat juist uit een discotheek komt over akhlaq. En die broeder moeten wij nog eerst aanspreken over leiden en Allah en tawhid en wat doet hij en het gebed, verzorgt hij het gebed, et cetera. De praktiserende broeders die de sunnah vertegenwoordigen, ja, waar is onze akhlaq? We moeten meteen, de boodschap is naar hun gericht om te beginnen. Vorige week een broeder die staat te roepen, op straat, omdat hij niet akkoord is met ons, hij staat te roepen op straat in het bijzijn van Jan en alle Jaharen, Naharen, tot Foussac zijn gekomen. die juist uit een café zijn gekomen, gladgeschoren met sigaretten in hun hand. Zeg zeggen, jullie zijn moslims, waarom spreken jullie zo? Mensen zijn aan het zien, en, uh, zij zeggen, Sarah zijn aan het zien, kijk, Koufar zijn aan het zien naar jullie. Ja, dat is een ramp. Een ramp. Dat een, en die broeder was praktiserend ook, de en sunnah. Ja, en is een mosiep, dat het zover moet komen. Ja, dat is een mosiep. We moeten Allah subhanahu wa taala vrezen. En wij moeten duidelijk, wij moeten de uitstraling hebben van ahlen sunnah en jamaa. Als wij zeggen wij zijn de ambassadeurs van de profeet, dan moeten wij dat ook zijn. Kunnen jullie jullie voorstellen dat de Sahaba dat zij elkaar beledigen, dat zij mensen beledigen, dat zij vrouwen vervloeken? Echt, zo waar een Sahaba niet. Dan gaat iemand tegen mij zeggen: Omar heeft dag gedaan en dag gedaan, dag gedaan. Omar was khalifaat in de muslimien. Omar was Emir in de Omar was een faroek. Omar zweeg niet voor de shirk. Omar zweeg niet voor de koffer. Omar was in de eerste rij van het slagveld. Ga jezelf niet vergelijken met Omar? Wie ben jij en wie is Omar? Ga jezelf niet vergelijken met Omar? Draai de zaken niet. Neem niet van de dien wat u aanstaat. Maar Omar was een faqih, was een rabbani. Die man die sliep niet. Hij was Ghalifa van de moslims. Hij had een rijk. Hij had een rijk die twee derde van de wereld overlapte. En hij was s'nachts de hisbaan, aan het s'nachts door de, door de straten van Medina aan het rondlopen om te kijken of dat er iemand iets nodig had. Dat was Omar. Omar was degene die huilde met de ayat van Allah. Subhanahu wa Omar was degene die, die huilde en die Allah subhanahu wa vroeg om hem niet te bestraffen. Weet jullie wat Omar radiyallahu anhu op zijn sterfbed heeft gezegd? Hij zei, ik hoopte dat mijn, moeder mij niet heeft op de wereld, dat mijn moeder mij niet op de wereld had gebracht zodat ik voor Allah subhanahu wa zou staan. La li wa la alay. Dat er niets voor mij is en niks tegen mij. Ja nee ik ben clean. Dat is wat dat Omar radiyallahu heeft gezegd. Ali radiyallahu heeft gezegd over Omar. Op zijn sterfbed. Ik wenste. Om Allah te ontmoeten met de daden van Omar. Wie zegt dat Ali radiyallahu anha? Dus ga jezelf zelf niet vergelijken met Omar anh, Of met Ali radiyallahu Ga jezelf niet vergelijken. Pas toe wat pas pas en spreek dan. Niet in de shitta, dan doen we omar Wat ik in een Qur'an, een Goshu avisala, een siyam, een amar bin maroff in de hein in monkar, dawa allah een jihad vis Dat is een andere zaak. Dat is een andere zaak. Kom aan. Zoals een broeder, mogen Allah hem wa en hem vergeven. Hij is mashallah heel hard in het hart, voor alle duidelijkheid. Hij is heel hard in de hak. Soms is hij zelfs een beetje te hard. Welke hij heeft een oom die moesrik is, die in de politiek zit? Ik heb hem graag, hij is een goede man. Waar is je alliantie? Als je shidda hebt, hij is de allereerste, die kafer, die moesrik is, de allereerste die shidda verdient. De allereerste die hardheid verdient is die pagod niet links en rechts een paar mensen die de al doen de vader van de al daar zeg je over, mashaAllah ik heb hem graag hij is wel een coole gast de mensen die misdelen zijn in zijn monger al daar zijn we extra hard op en dat is de verkeerde begrip van de ilaha muhammad rasulullah, en dat is de verkeerde begrip van de wala wa en daarom moeten we Allah subhanahu wa vrezen, als we akhlaq hebben moeten we omgaan met die akhlaaq en die kaart inshaAllah hier behouden mijn nasieha voor mezelf is natuurlijk voor jullie ik kritiek en nifs en De nifs die kritiek heeft, daar hebben we nood aan nu. En moge Allah ons allemaal die nifs geven, die is die kritiek heeft. En mogen Allah ons allemaal laten stilstaan en even laten nadenken over het feit dat we niet perfect zijn, dat we heel veel tekortkoming hebben en dat we met elkaar moeten beginnen omgaan. Mohammed Rasulullah. En we hebben die eieren verschillende keer gebruikt. Muhammad al-Rasulullah, والadine ma'ahu al-kuffar, rohamma'u baynahu. Ze zijn hard tegen de kuffar, maar ze zijn zachtaardig onder de moslims. En wat zegt Allah in een andere aya. Over het ta'if al mansura over het färq al die ghuraba, waar iedereen bij wil horen. Aadillaten al-mu'minin, aizaten al-kafiin. Ze zijn nederig met de gelovigen, en ze zijn trots tegen de ongelovigen. En niet omgekeerd. Daarom, al wie dat hoopt bij de Gholabet te willen horen, of al wie dat hoopt om op een dag tot de Ta'if al mansura te horen, die kan al zeker niet hard zijn tegen de moslims. Onmogelijk. Want Allah zegt in de Koran, hij is nederig met de gelovingen. En wij zeggen toch altijd, onze qudwa en ons voorbeeld zijn de Mujahideen. Sah! Wij kijken toch allemaal op voor de Mujahideen. We wij wensen toch allemaal om ooit om ooit op de eerste rij te staan in een slagveld. Dat is toch de gaaie van elke moslim. Dat is toch het doel van elke moslim. Wenst niemand van ons de shahada visabilillah, el firdews el a'ala, la su'al, la su'al de jonge al-qiyama, dat er geen vragen zijn om jonge al-qiyama, en ook geen aegad. Dat wenst we toch allemaal. Tijp hebben jullie ooit de mujahideen in één video of audio Gezien dat zij hard waren tegen de moslims. Wallahi die is hem. Wallahi die is Waarom? Omdat mujahideen zegt: eenheid van de umma, ar rahma met de umma. Kijk nu zelfs, de sheikh Ayman al-Dawahiri en de laatste opname van sheikh Osama rahimahullah. Hij sprak over de revoluties in de Arabische wereld. Zij wat de, de, de meeste praktiserende mensen zeggen: zij roepen op tot democratie, zij zijn Fusak, zij zijn Fujjar, zij zijn Kofa, zij zijn dit, zij zijn dit. Helemaal, ja, dat was niet de opname van, de, van de Sheikh Hussain. En als er iemand recht heeft om een Gira te hebben voor de Tawhid, is dat niet deze, die leeuw van de Tawhid? Als er iemand is die dat een Gira heeft voor de Umma, is dat niet die man, Rahimahullah? wel zelfs die man in zijn positie, hij, hij heeft het niet in zijn hoofd gehaald om de moslims te vernedigen, vernederen en denigreren en te beledigen. Wie zijn wij dan om dat te doen? Wie zijn wij dan om dat te doen? Chalas en baarten en kamis en drie en denken wij dat we plotseling beter zijn dan iedereen? En dat is een ziekte van heel veel broeders. Zij, zij, zij, de shaitaan heeft het hun zo mooi gemaakt dat zij beginnen te, te zien dat ze zichzelf als zijnde perfect. En iedereen is onder hun En iedereen is... is, is is maar onkruid. En dat is een zwaar probleem. Als we dat gaan doen, dan gaan we ook beginnen zeggen. En dat is echt waar, heel veel broeders hebben dat probleem. Zoals iemand op een dag zei tegen mij: Hij zei, wat zijn jullie aan het doen? Jij bent aan het troepen, troepen en betogingen en ik weet niet wat allemaal. Wat allemaal voor een oma die alsnog geen niqa wilt. Een oma die geen hijab wilt. Omma, zijn allemaal munificen. Kijk wat voor blik dat heeft over de oma. En dan doet hij ook geen me meer maar over naar je hij zegt, oké, Dawah, wat ga je Dawah doen naar die bende Mosherikine? laat Kijk hoe dat Shaitan is binnengekomen bij hem. Om hem tegen te houden van Amr bin Maruf in het Dawah Allah. En een Jihad wie Sabih. Want de volgende stap van de Golijte Tekvir. Die extreme Tekvir is die Tekvir dan op heel de Oma. Ze zeggen, hij is geen Jihad. Waarom is hij geen Jihad? Waarom ga ik Jihad doen voor een bende Ze zeggen, Mosherikine tegen Mosherikine, ga als Ger. Ze een Amerikanen in het westen, in het algemeen als Kuffar. En de umma zien zij ook als koffar. Dus koffar van alle aan. Wat heeft hij ermee te maken. Hij is moslim. Zo denken zij. Kijk hoe de shaitan telbi doet op de mensen. Daarom ik gewoon. ar rahma ar met de ummah. ar rahma met de ummah. Een heel belangrijke zaak. En de akhlaq moeten wij verbeteren bij idnillah. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze akhlaaq perfectioniseren. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de hadith laten toepassen. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. Waarom is de profeet, zei gestuurd? Ik ben gestuurd om de akhlaak te vervolledigen. Om de akhlaak perfect te maken. En daarom moeten we de akhlaak van Mohammed, alayhi salatu proberen te implementeren in onze levens. En mogen Allah, subhanallah, ons allemaal het tofieq als we het aan ons helpen en bijstaan voor het goede, en ons weerhouden van het kwade, en onze harten verbeteren en verzachten, en onze harten verlichten met Iman en liefde voor Allah en zijn boodschapper in de gelovigen. Wa'afrilu da'wana en alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا فوالليس بنا بنا قويه